De VN-organisatie die de wereldwijde voedselsituatie in de gaten houdt, ziet dat het tekort aan eten en essentiële goederen in Gaza gedaald is tot ongekende niveaus. Het IPC, zo heet die club, ziet steeds meer bewijs dat er mensen doodgaan van de honger, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Nou, het IPC gebruikt uh, gradaties om de voedselsituatie, of eigenlijk de voedselzekerheid in een gebied aan te duiden. En zij komen één keer in de zoveel tijd uh, met een rapport om de status aan te geven. En nu zeggen ze dus over Gaza. Dat de toegang tot voedsel en andere essentiële goederen en diensten eigenlijk zijn gedaald tot ongekende niveaus. En dat er steeds meer bewijs is dat er een toename is in het aantal mensen dat sterft vanwege gebrek aan voedsel. Het demissionaire kabinet kwam gisteravond met strengere regels tegen Israël. Twee extremistische ministers mogen Nederland niet meer binnenkomen. En ook zijn er beperkingen opgelegd in de wapenexport naar Israël. Een aantal inwoners van Terneuzen in Zeeland komt in actie. Het kabinet laat onderzoeken of er daar twee nieuwe kerncentrales kunnen komen. Maar de inwoners zien dat absoluut niet zitten. Ze gaan daarom langs de deur in hun buurt om te flyeren. Ik heb een folder voor u, van Red de Polder. Ja? Wij zijn van Terneuzen tot de kern. En wij proberen meer mensen te informeren over wat het gaat hier betekenen in de regio. Ja, misschien heeft u er al wat van gehoord. Tuurlijk, ik heb er iets van gehoord. En wat vindt u ervan? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Waarschijnlijk besluit de minister pas na de zomer van 2026 waar die twee nieuwe kerncentrales gebouwd worden. Maar de voorkeur ligt wel duidelijk bij Zeeland. De Amsterdamse luxe sportschool Saints and Stars vaart komende zaterdag niet meer mee met een boot tijdens de Canal Parade. De sportschool ligt onder vuur na een groot artikel van het Parool over hun schoonmakers. Die zouden flink worden uitgebuit. Like En dan een meldbaan voor deze ster, Beyoncé. Ze kan de champagne opentrekken, want haar Cowboy Carter Tour is de succesvolste countrytour ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse muziekweekblad Billboard. Beyoncé sloot haar Cowboy Carter Tour afgelopen zondag af in Las Vegas. En die tour heeft dik 350 miljoen euro in het laadje gebracht. Het weer vanmiddag in het noordoosten en Zuiden. Af en toe een bui bij 17 tot 22 graden, maar er is ook ruimte voor de zon. Morgen is het zo goed als overal droog met flink wat zon, dan ook maximaal 22 graden.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag. Coming home to you. Am coming home, to you. I'm coming home baby. I'm coming home baby.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 to stay can't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 FM. Let's go. ZFM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 Het eerst lag ze hier in mijn armen, wat is hem mooi, wat staat de tijd aan goed. Plain ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Here, is ZFM met het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.